...veelden met het NOS-journaal. Veel meer mensen zijn slachtoffer geworden van nagemaakte medicijnen... ...dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een rondgang van het Erasmus MC op verzoek van de NOS. Onlangs werden zes sterfgevallen aan nepmedicijnen gekoppeld... ...maar inmiddels gaat het om zeker dertien verdachte overlijdens... ...en tientallen vergiftigingen. Verschillende slachtoffers maakten gebruik van namaak oxycodon, ...die werd geleverd door de webshop slaappillen.net. Twee verdachten verschijnen maandag voor de rechter.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 Een grote meerderheid van de Belgische agenten zegt die gevallen te melden bij hun leidinggevenden. Maar er zijn klachten over de afhandeling en de ondersteuning vanuit de politie. Vaak wordt er niets met de melding gedaan of krijgen de agenten geen terugkoppeling. In het Noord-Brabantse dorp Marenkessel in de gemeente Os is vannacht een man doodgereden door een bestelbus. De politie vond hem halverwege de nacht. Kort daarna werd in de buurt een man aangehouden die vermoedelijk achter het stuur zat. De verdachte is een man van 23. De Amerikaanse acteur Peter Green is overleden. Hij werd in de jaren negentig vooral bekend... door zijn rollen in de films The Mask en Pulp Fiction. In The Mask speelde hij de rol van gangster Dorian Tyrell... en in Pulp Fiction die van sadist en verkrachter Z. Green werd gevonden in zijn appartement in New York. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Maar de politie sluit een misdrijf uit. Peter Green was 60 jaar. Het weer. Vanochtend nog kans op wat motregen. Vanuit het westen breekt de zon door. Maar in het oosten blijft het bewolkt. En het wordt een graad of 10. Morgen ook bewolkt. Wel droog en een graad of 8. Dit was het NOS-journaal.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 Tobak leeft. Good, morning. Tot Good verdorie, morning. zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer? Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gang gaan. Tobak leeft op de radio. Jawel, de dagen staan weer voor de deur. It's the, the Jazeker. Ach, van die mooie muziekjes en dan spreek hier en daar alleen mensen over de kerst. Ja, ik vind het allemaal een beetje geforceerd hoor. En daar zit ik bij met, met tante en mijn oom. ...zit ik om de tafel. Ik nou gaan we eens even praten over wat er allemaal mis is. Nee, hoor, het wordt allemaal een beetje oppervlakkig. Ik denk: ja, hou eens op met al die, die kritische vragen. Probeer gewoon een lulpraatje met elkaar. Dat is ook toch een, een oplossing. Nou goed, iedereen uh, schijnt er toch een beetje moeite mee te hebben. En ik, ik heb daar helemaal geen moeite mee met de kerst eigenlijk. Hè? Nee, ik heb ook nee. geen moeite mee. Nee, nee, gewoon. En anders stop je gewoon wat in je mond, joh. Pak maar weer wat van tafel. Ja. Tuurlijk, ook helemaal geen punt. Oh, je zit, je, er weer, je zit weer op je stokpaardje. Je stokpaardje, zeker. Stop het ja. in je mond. Nee, goed, afgelopen week ze zich ontzettend druk heel veel mensen. AI-reclame spotjes. Het is allemaal nep. Die is die zijn allemaal niet echt. Die is allemaal door AI gemaakt. En. Ja? Want maakt dat uit, het is toch een leuk entertainmentstukje. Dat je denkt, oh, wow, het leuk naar iets te kijken? Leuk in elkaar gefarbreceerd, maar het moet weer echt zijn. Ik denk gewoon dat we straks naar een maatschappij gaan. Dat we gewoon naar iets kijken. En dat we eigenlijk al vooruit gaan dat het nep is. Maar ik denk oh, het is wel mooi gemaakt. Ja, wat leuk. Of het is echt, oh, boeien. Nou, er is wel een bepaalde reclame van een bepaalde... Uh, ja. uh, uh, de die ik wel heel leuk vind. Dat de kerstman... Uh, dan wordt toegefluisterd dat hij moet kopen voor mama en zo En dat hij dan de, de, de kamer uitgestuurd wordt... als hij als buurman daar gewoon zit. Want ja, toevallig heeft mijn moeder al een vriend, hoor. Wegwezen. Oké. Okay. <laughs> merk leuk. Een beetje verbinding maken. Ik zeg al nog reclames op het einde van een of andere supermarkt of zo. Ja. Dat was een beetje weer gebaseerd op screws of zo, geloof ik. Nou, dat was ik wel weer geinig. Dat was weer diegene die... Dus ook, nou, al die... Uh, Reclamespotjes altijd speelt. Uh, Frank Lambert. Lam ja? Uh, ja, die speelt in, geloof ik. Ja, goed, dat is allemaal wel leuk. Nou goed, gisteren uh, had uh, de, noem je dat, uh, de regering advies gevraagd aan uh, Peter Winning. En hij is van ASML, hij heeft ASML groot gemaakt. En hoe moeten ze het dan nou gaan aanpakken met de maatschappij? Goedenavond. Als de politiek niet ingrijpt. dan zouden we het over tien jaar een stuk slechter hebben dan nu. En niet alleen economisch. Die waarschuwing komt van Peter Wenning. En dat is niet zomaar iemand. Onder zijn leiding werd chipmachinefabrikant ASML het grootste bedrijf van Nederland. En hij zegt het ook niet zomaar. De politiek vroeg hem om advies. Zeker, wat moet je doen? Want hij heeft, de, ja, hij heeft het bedrijfsleven vlot getrokken. En nou ja, wat waren de regels daarvoor? Aan de slag dus, zegt hij. Maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld het volle stroomnet aan te pakken. Het stikstofprobleem op te lossen, zodat er weer gebouwd kan worden. Regels verminderen en sneller vergunningen geven. Geven. Energie moet goedkoper en er moeten ook meer buitenlandse studenten toegelaten worden. Dat dit is een lijst die als muziek in de oren klinkt voor het bedrijfsleven. Ja, dat vond, ik vond het ook niet echt vernieuwend, dit lijstje. Nee? Nee, het is echt, echt op de deur eigenlijk. Maar goed, er moet echt wat gebeuren. Ook de contracten mensen moeten sneller worden ontslagen. Dus niet zomaar twee jaar. Aan een, uh, aan een werknemer vastzitten... die misschien niet is hij nou ziek of... zoiets weet je wel, daar moeten we naar kijken. Maar dit alles, om dit echt voor elkaar te krijgen... kost iets van... 150 miljard. Prijskaartje aan, 150 miljard euro zelfs. Grotendeels komt dat van investeerders... maar ook deels van de overheid. Ik zit ook echt als een investering, want als je deze keuzes niet maakt... Ja, dan betalen we denk ik over een aantal jaren de rekening. En het is een uh, heel erg... Uh, hoopvol en ambitieus uh, rapport, denk ik... dat Nederland heel erg ver kan brengen. 150 miljard heeft... Over kan het eigenlijk wel? Uh, dat denk ik wel. En dat bedrag moet de politiek deels betalen. Ja, en deels betalen, deels het bedrijfsleven. Die gaat investeren om later dat geld weer terug te verdienen. Maar goed, het schijnt wel dat de werknemer wel een beetje zeg maar, op de tweede plek komt. Die moet wat flexibeler zijn. Want ja, de AI staat op de, op de, om de hoek. Die kan het zo overnemen. Robots gaan het overnemen. Dus ja, we moeten wel overleven, anders gaat alles naar het buitenland. Krijg ja. je dat natuurlijk weer. O, ja, mijn vriend die zegt altijd zo... Nou, gewoon die hypotheekrente-aftrek aanpakken. Ja, dat vind ik dan ook. Dan heb je, je dat ook geld, al. heb je het al. Ja, ja goed. Maar je makkelijk doet het praten. al inderdaad uh, voor... Uh, makkelijk praten voor huurders. En uh, ik heb al, al heel lang mijn huis. Dus ik heb hem bijna afbetaald. Dus je, ja, voor jou ja. is het makkelijk. Ja, voor nieuwe is mensen makkelijk. is het heel moeilijk. Nou, ja, het is maar een uh, bo boven, de, boven de 2 miljoen of zo. dat je dan alles, Iedereen die daarboven zit... die mogen geen hypotheekrente-aftrekken. Ja, maar het is een beetje een soort... heen en weer schuiven van geld eigenlijk. Het, is, het kost heel veel energie ook om dat te doen. Dat je denkt van... Ze gaf het gewoon af. Het schijnt de... ja. dat de prijs van de huis ook weer omlaag. Dus dat schijnt ook alweer helpen. Nou goed, ja, hoe moeten we het in de maatschappij uh, aanpakken? Uh, nou ja, Peter had een oplossing voor. Nou ja, geen open deur. Nou, maar dat was, uh, dat was, was echt niet nieuw. Nee, het was echt nee. niet nieuw. Goed, wat is jouw afgelopen week bijgebleven? Nou ja, over dat vuur. Dat er zo enorm veel vuurwerk nu verkocht werd. Ja omdat uh, volgend jaar het niet meer mag. Nee. Dus ze gaan nu nog even helemaal los. En dan denk ik van, wauw, dat, uh, dat is ook wel wat. Ik was al aan het polsen bij mijn uh, do uh, dochter, wilde ik zeggen. Maar mijn zoon, die echt wel flink vuurwerk heeft gehad. Uh, heb je al wat ingeslagen? En ik zag aan een zijn reactie dat hij er eigenlijk niet zo zomaar bezig was. Ik denk oh, jippie. Ja, ja, ja, ja, eindelijk. Maar goed, de, die kriebels kunnen nog komen. Maar, maar, en... maar de sterretjes mogen nog wel? Ja, ja daar is het ooit. mee begonnen oh, ja, met die, die, sterretjes. Sterretjes, die gingen, sterretjes. Ik weet nog wel dat mijn broers die sterretjes deed deden in zo'n... Elektriciteitsbuis, weet je, Zo'n witte buis. Oh, ja, ja, heel bekend en dan het ging het heel erg roken. Zeker, heb jij dat ja. ook gedaan? Ja, mijn uh, zoon is allemaal van die filmpjes op YouTube te vinden. Hoe maak je een rookbom met aluminiumfolie en weet ik veel allemaal eromheen. Jo, ah. jongens, nou, de hele straat stond. Uh. Hoe maak je een bom? En wordt ja. gewoon een hele zooi... Dan wordt, uh, ja, wordt een je huis overvallen. Het is onschuldig. Het is koudvuur. Ja. ja, we kennen ik, het verhaal. Ik heb geen koud. idee ja, hoe dat. Het is koudvuur ik... allemaal. Nou goed. Je stoelbakleven rijden, fijne toestelbaan staan, de Martine slap gaan horen en hier een uh, echt wel belangrijke berichten. Echt wel. Ik zoek ze. Even voor jou, Krijg zeker wel. Even fluitend deze dag beginnen met de Bosco Rogers. En gaan we maar in het middel staan. In het midden, de middel. Leuk op door Bosco Rogers en het heet The Middle. De Middel. Vro de vrolijke vroeg. Zaterdagmorgen hoor. Met alle knopjes te indrukken dat ik niet meer weet uh, waar we mee bezig zijn. Goed, het is dus even 8 uur, 10 minuten over 8. En straks hebben wij natuurlijk weer in het tweede verhaal in het rijprogramma We hebben wij geschiedenis. Kijken allemaal je, wat er allemaal zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren. En we kijken ook naar de verjaardagen natuurlijk. En Vandaag speel, de, zien we allerlei dingen in de krant staan. Onder andere zien we de sch schande voorbij. Ja. ...en uh, de schaamte voorbij. Sorry, ik maak, ik maak, ik maak een, uh, een, een grapje... ...naar het boek wat ze ooit geschreven heeft... ...Anja Meulepelt. Uh, ze is uh, 80 jaar geworden dit jaar... ...en ze heeft ooit dus ook in de jaren 70, 76... ...heeft ze een boek geschreven... ...en dat was echt een feministisch boek... ...om de vrouw echt een beetje weer... Uh, ...ja, kom jongens, op, op de barricade. En nu heeft ze dus een prijs gekregen... ...de PCR-hoofdprijs van 2026... Is haar toebedeeld. En, uh, nou, goed, ze vinden nu denken, dat deze prijs een politieke lading krijgt. Omdat zij zich ontzettend uitspreekt voor de gazanen. En eigenlijk ook nog wel een beetje sympathie kon opbrengen. Wat er was gebeurd op 7 oktober. O, kom daar niet aan zou ik zeggen. Kom gewoon voor de gazanen op. Maar ga niet zeggen dat je het kan begrijpen wat daar gebeurd is. Dat kan je misschien wel denken, maar dat kan echt niet. Maar goed, en nu uh, zeggen heel veel andere schrijvers en schrijftes... maar waar, waarvoor heeft zij hem gewonnen? Zij heeft maar één boek geschreven wat een beetje indruk heeft gemaakt. Daarnaast allemaal politieke dingen die ze heeft geuit. En Jessica uh, duurlacher die zegt ook van... ja, uh, had hem uh, aan Pieter Water drinken gedaan. Die heeft allemaal leuke boeken geschreven. Waarvoor heeft zij hem nou weer gekregen? Deze Anja Meulenbelt, ja, uh, ja, ik weet het ook niet. Ik, ik ben op zelf al voor de gazaren... maar ik ga nou niet echt zeggen dat 7 oktober begrijpelijk was dat misschien ook wel eraan zat te komen. Nou ja, goed. Neta, Jao wist dat het eraan zat te komen. Die heeft ook niks gedaan. Dus daar zal ik er ook weer naar kijken. Nou ja, goed. Dingen die vandaag in de krant te lezen zijn. Goed, we ja. zitten kinderen voor kinderen. Ja. Raar maar waar. Oh, ja, dit, ik uh, ga er raar naar waar toe. Maar ja. uh, we hebben wel even iets van uh, opmerkelijk nieuws. Dat ja. uh, de NS de grootste dienstregelingswijziging gaat doorvoeren sinds tijden. Er komen 1600 extra treinen en betere verbindingen... Wacht, wat hoor ik nou? ...naar Brussel. Oh, naar Brussel. Oh sorry. Ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, we moeten natuurlijk zo hard ons best doen uh, straks in, uh, in, uh, in Brussel. Ja? Dus. Oké, okay, daar heeft het alleen mee te maken. Alleen ja. met... O, o, o, hè? Maar, nou, ja, ik, ik weet niet of het daarom is hoor, helemaal niet. Maar 1600 extra treinen worden erin gezet. Uh, nou, dat is altijd goed... Ja, in, toch? De spits tijd, in de spitstijd, als het goed om er extra tijd voor in te zetten. Ja. Nou goed, straks de Zandvoortse berichten. Dus maar even, ik zat hier naar te luisteren. En het, dit begint. Dit begin. ik ga, het, het lijkt op iets. Nou, ik ga het wel uitzoeken. Ja, sorry, ik, daarmee lastig val. Geniet van lekker muziek van Ash. En date? Which Do You Want. Brooklyn Bridge at the break of dawn. See Tren! Tubak leeft. Tubak leeft. ...ongelooflijk oud aan. Ik zie de sneeuw al volop. En de kerstlampjes er al aan. Oh, nee, hier staan ze niet aan, nee. nee Jolande heeft maandag toch even afgemaakt... ...hier in de studio, de kerstverlichting. <lacht> lang ben je nog bezig geweest? Ik, het is helemaal niet gelukt, man. Oh, nee, ik wou net zeggen. Ik zag geen verschil tussen wat ik achtergelaten heb... wat jij mee begonnen was. Nee, zeker niet. Nee. nee, maar we zijn wel een beetje in kerst... ...maar alleen... Die lichtjes, die moeten misschien... Erg dat we erin omheen doen. Omheen oh. moeten we die boom gewoon verplaatsen. Nou, we dat ze straks nog wel even doen. Goed loaded honey, had <laughs> daar, hadden we daar. En Tokyo Rain. Ging allemaal niet okay. over sneeuwgas. Hou eens even wel lekker op, joh. Ging over Rain in Tokyo. En daarvoor nog Ash. Ze hebben een nieuw album uit. Het heet Which One Do You Want? The Red or the Blue? Of Nee, Red or the Green Pill. Daar ging het over. Dat zie je in de videoclip altijd weer voor oh, komen. Oh ja. Ja, als je ergens mee veel vergelijkt. Dan doe je het altijd maar weer met de Matrix. Alles voor de Matrix. Ik was vannacht... Was ik aan, aan, aan, een beetje aan het inbeelden waar we aan toe gaan, weet je wel? En je komt steeds vaker van die filmpjes tegen, want op mijn tijdlijn, tijdlijn komen ze tegen. Weet je wel? Eindelijk bewijs voor tijdreizigers, weet je wel? Dan zie je een man met een hele stoere bril en een t-shirt aan. En dat t-shirt is helemaal, zeg dat past helemaal niet in de tijd, dat is de jaren twintig. Dat had je helemaal niet van die t-shirts. Maar ook niet van die zonnebrillen, wordt dan altijd verteld. Nou, tijdreizen is, be, is uh, bewezen. En dan denk ik denk, ja, tijdreizen. Ja, je kan natuurlijk wel tijdreizen, maar dat kan natuurlijk in de computer. In de computer kan je terug. Ja. Maar als ze zeggen, je hebt nu overal camera's hangen... en om alles toch wat veiliger te krijgen... kunnen we ook die vrouw wat veiliger maken. Als iedereen dan gewoon standaard altijd een, een, een, een 3D-camera bij zich draagt... of zeg maar ja. interageert die, in de, de ergens... In je is bril, bril gewoon, uh... die dan 360 graden om je heen kan filmen... en die filmt constant alles. En alles komt in een grote datacentrum... maar er kan vast nog een paar datacentra's bij... Alles wordt opgeslagen en dat wordt dan automatisch door de AI gelabeld waar je bent en hoe laat en welk, noem het allemaal maar op. Dus als er ooit dingen willen terug worden gekeken... terug in de tijd gaan, zeg maar dan. Met je 3D-bril kan dat ook werkelijk waar. Alleen je kan er niet op invloed, invloed op uitvoeren. Maar je kan wel echt terugkijken. En dan is alles opgelost. Er kan alles get, uh, getraceerd worden van... hé, hey, daarnaar is wat gebeurd. Oh, dan pakken we de beelden van verschillende hoeken. Want iedereen heeft data van zichzelf op laten opslaan. Ja. Het kost alleen wel heel veel datacentrums. Maar ja, dat... Uh... Ja, ik heb ook begrepen dat uh, die data zoveel energie gebruiken... Ja? dat ondanks dat wij met uh, groene stroom bezig zijn... steeds meer uh, van die... Uh, uh zonne-collectoren ja. neerzetten... Ja. dat dat uh, dan eigenlijk geen effect heeft. Ze kunnen beter gewoon stoppen met die datacentra. Ja, nee, maar daar, daar zitten we aan vast. Het ja, is een gelopen race, we moeten door. We moeten want, door met die zooi. Want al die AI, dat oh. moet allemaal gegenereerd worden. En uh, nou ja, dat kost ja. Allemaal, ja, van die hele grote dozen worden er gebouwd. Steeds meer. Maar je hebt wel van die hele grappige films. Ik zag laatst zo'n filmpje. Dat ja. is ook AI, denk ik. Maar dan zie je bijvoorbeeld een uh, jonge Harry Potter... En, en, en, en de Harry Potter op deze leeftijd. Die zie je dan samen lopen. En ook die andere figuren uit, uh, uit uh, die films. Allemaal a-eigen. Uh, ja. Allemaal ja, En degene die dan al overleden waren, die liepen dan uh, eens groter met vleugels daarnaast. Ja, ja, ja. ja. Dus okay. je had natuurlijk uh, uh, die Snape, die is overleden. En die ene uh, juffrouw die in een kat kon veranderen, weet je. Die is ook al overleden, weet je Oh, die, ja, Minus. Ja, nee, nee, nee. Ja, die is een kat. Het uh, is een Minus. Minus was het. Uh, met... Uh, met, weet je ook weer die... die uh... Dat is Annie A. G. is dat is een minutie film. Ja, klopt. Maar die, maar die is niet overleden, diegene, die geen? <laughs> nee, dat weet speelde. ik ook niet. Ik heb hem verder niet gevolgd. Nee. Het kan wel <laughs> zijn dat die kat overleden is. Er is toch een auto overheen gegaan. Ah, oh, nee, nee. Dit is die vrouw die ook Lady the deed en zo. Ik uh, actrice. Het is echt mijn categorie films die ik waarschijnlijk niet zo... Nee. <laughs> kijk. Nee, Ja, ik hou ervan. Deze ja. wereld vind ik al moeilijk. En zo'n wereld begrijp ik echt helemaal niks van. Nee. Dus je denkt, oh, onder een kleedje ben je onzichtbaar. Wat? Nou, dat zou wel heel leuk zijn, toch? Een onzichtbaar kleedje. Ja, ja. ja. En zo'n bal in de lucht. Alleen uh, het enige pannen. nadeel is dat mensen dan plotseling in ene door je heen willen lopen. Want ze zie je niet. Nou goed, ik heb ooit wel eens theorieën erover gehoord dat het wel zou moeten kunnen. Maar het moet dus echt een cameraatje naar de voorkant. Moet dan weer doorgaan naar de achterkant. Die moet dan rondomheen weer beeld genereren. Het is heel veel Van de omgeving, oh ja. ja dus... dat goochelaars doen dat soort dingen. Ja, op YouTube heb je steeds meer van die goochelaars die dan nou alles reviewt. Of, uh, uh, uh, uh, nee, hoe zeg je, uitleggen. Ja. Elk moeilijk mo woord. En die gaan dan echt heel kritisch kijken. En die komen altijd vaak met een oplossing. Kijk, zo heeft hij dat gedaan. En het is altijd wel leuk om te kijken. En dan ja. denken, ja, magie bestaat ook gewoon niet. Oh, die dozen met de dubbele achterwand, weet je wel? Ja, ja. Of, of, ik zag laatst een uitleg van uh, twee grote dozen. Helemaal doorzichtig. Met een wel iets dikkere onderkant. Maar dat viel eerst niet op. Want dat hadden ze zo mee weggewerkt. En daar gingen twee me of nee, vier mensen in. Die waren zogenaamd random gekozen uit heel veel mensen, ja. publiek. Die gingen in die doos, een glazen doos, gingen een kleed omheen... en dat andere doos gingen open en die waren geteleporteerd naar die andere. Ja, gaaf hè. En ging, dan gingen ze dus op zichzelf elke stap bekijken. En toen bleek dus dat er gewoon vier tweelingen waren... die dus oh. de hele trip meegingen. Oh, wow. En die dus uh. op een of, dus of andere manier helemaal niet random gekozen werden... En uh, die, die is dus elke wel gekozen werden. En uiteindelijk gewoon zeggen maar, elke drie ging. En die anderen zaten al onder in de laag. Ah, oh, ja, ja, ja, ja. details waar je op moet letten. Ik vind het wel leuk dat, uh, dat ze heel scherp op die de, details letten. Ja, want je hebt ook oh, okay. zo'n uh, zo goochel, uh, goochelaarsfilm. En uh, die is uh, The Fabulous Four of zo, iets dergelijks. Maar die is ook zo heel leuk, weet je wel. En, ja. Uh, ja, het is altijd wel leuk om dingen, Dat de je toch een beetje te Ja, Ja, toch, ik ben ook. toch wel een fan van Hans Klok, want hij doet het toch maar mooi. Ja, Oh, die ook wil de haren van... Dan... Oh. Het ik had zichzelf laatst verwond, hè? Wet je zwaar? Doch. Och, kijk uit, man. Serieus? Nou goed, straks bestand voor ze berichten. Eerst maar even een lekker schurrend gitaartje. Was er was een moment voor, dacht ik. Elks de la heet. <middels>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 werk uit heb. Alex de Le Hay uit Australië vandaan. They won't let me in hier in de zaterdagmorgen. Toe wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Pop op kerstmarkten in het oude raadhuis. Is van het weekend geopend, vorig weekend alweer. En het uh, is art pop op en uh, kerstmarkten. Uh, nou ja, goed, zaterdag en zondag. Uh, kijken van 12 tot en met 5. En Rotary Club heeft uh, het initiatief genomen. Het is kleinere kunstwerken, onder andere kaartjes en uh, wat is natuurlijk een meer uh, klein formaat, anderskaartje aan sculpturen, schelpen. En uh, nou goed, nou, we geinig. Ja, zes uh, kunstenaars hebben hun creaties daarachter gelaten. En dan kan je bekijken. Je gaat gratis er binnen tussen 12 en 5, dus in de staat. Dus uh, leuk om voor de kerst misschien nog even iets toe te voegen. Hè, Zeker. onder de kerstboom. Zeker. De... Niek Meijer-Vrijwilligersprijs is uitgereikt gisteren. Yep. En uh, deze prijs is voor inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor anderen. is nou, zo waar, dit jaar de winnaar van de Niek Meijer-Vrijwilligersprijs... is Roy van Buringen. is nou zeg. De jury roemt zijn grote betrokkenheid en de positieve impact... die hij heeft gerealiseerd voor de gemeenschap van Zandvoort... en het bijzonder voor de wijk Nieuw-Noord. Dus dat is wel leuk. Er waren negen genomineerden dit jaar. Dat is Nelly Lemmens en Els Kuipers-Wemmer. Die was van de seniorenvereniging. En Bart Botschuiver. Ik vind die naam zo mooi. Bart Botschuiver, maar die ja. was van fatsoentje. En Jan-Willem Groen, Vivian staat, die altijd de uh, lichtjesavond organiseert. Oh, ja. Dus die, heb ik, uh, die ken ik ook goed. En Teun Vastenhuis is ook altijd geweldig. Maar geen Bal? Ja, die je was, je was onze favoriet natuurlijk. Ja, ja. ja ik, heb ben. ik heb nergens kunnen stemmen eigenlijk. Ik heb er ook niks over gelezen in de Zandvoortskranten. Nee. Nee. Ja. Uh, kindercommissie is geïnstalleerd vorige week al... En het uh, zijn kinderen van de groep uh, 6, 7 en 8 van de basisscholing van Zandvoort. En die gaan, zeg maar, uh, het college van B&W en gemeenteraad uh, gaan ze informeren. Uh, een beetje in praten over wat, wat hun bezighoudt. En Lars Caray, die heeft jeugd in hun portefeuille. Die uh, is er vorig jaar mee begonnen. Het is de tweede keer. En het is goed bevallen. Dus kijken, ze gaan er gewoon mee verder. En ze kijken hoe, uh, wat kinderen allemaal inbrengen. En uh, kijk, ze hebben echt een eet afgelegd. Echt hmm. plechtig. Niemand zal. Ze, ze hebben plechtig beloofd, niemand te zullen voortrekken en afspraken na te komen. Ik moest ook een handtekening zetten. En ze komen tien keer bij elkaar. De meeste kinderen zijn ook lid van de leerlingenraad op een school. En het gaat ook over veel speelruimte. Leuke winkels in het centrum. Maar ook veiligheid moet beter. En verder, ja, ik zal zeggen, spreek je. Je, je maatjes op school aan over de dikke bandenfiets. Dat ze die gewoon wegdoen. Oh ja, ja, ja, die zorgt ja, voor heel ja. veel onveiligheid. En ze zitten ook te denken om de andere kinderen. De kinderen tussen 12 en 18. ook een stem te geven. Dat die misschien ook in zo'n soort kindercommissie plaats kunnen vinden. Kunnen nemen en er ook mee kunnen praten. Oké. Okay. Beste architect. Uh, leuk. leuk. Ja. ja, inderdaad. Maar ja, moet je. Uh, ja, die dikke bandenfiets. Ik, ik blijf het moeilijk vinden. En ik zag wel laatst een groepje cabaretiers. Uh, ja? Soendos zoeners ken je die? Yeah. Ja. Dat ja, als was misschien. een beetje grote bek, weet je, was. is yeah? Marokkaanse van uh, van oorsprong. Ja. Yeah. En maar die heeft met een paar anderen heeft altijd een podcast. En die had over van, je, je, je, ouders geef je kind gewoon niet zo'n fiets. Klaar, gaan we lekker gewoon op de fiets. En dan denk ik van, ja, die kennen we nog al? niet. Ja, maar er een nieuwe insteek van de... Ja, nee, vast. maar het is wel goed dat mensen dat zeggen. Dat anderen denken van ja, weet je, uh, iedereen heeft er een wat. En uh, hoe kan dat nou, weet je wel? Maar ja. Het is gewoon echt gênant als volwassen als je erop zit. Ja. Oké, okay, iets anders. Ja, iets anders. Want we ja. hadden het over voor het nieuws natuurlijk. Ja. Ja. De sleutel van Theater de Krocht is onverhandigd afgelopen maandag. En de burgemeester David Molenberg en de wethouder gert Bluis hebben het beheer... Op, als een officieel momentje overgedragen aan uh, de stichting Beleef Zandvoort. En die stichting, dat waren dus Hilly Jansen, onze plaatselijke uh, kunstenares. Uh, Gilles Kok en Jan de Otto waren aanwezig. En uh, ja, ook de vrijwilligers die veel gaan betekenen voor het theater en de lokale pers waren. Ja, die gaan het runnen of zo hè? Ja, ja zeker. Dus, maar het is geen uitbater dan? Die zeg maar nee, uitbaaster. dat moeten zij allemaal regelen. Jeutje. Maar ik heb, ik heb dus wel uh, het grappige, want ik dacht van nou, ik wist dan hoeveel die huur ging worden. Ik denk, die is heel hoog, die is 9 ton per jaar. Ik bedoel, en dat, dat leunt dan op en de En hoe gaan ze de... dat dan doen, weet je wel. Maar ja. uh, uh, onze eigen journalist Hans Botman heeft het wel genoemd ook in het... Uh, Goedemorgen Zandvoort vorige week of die week ervoor. Toen was iemand daarvan. Maar is er één iemand, zeg maar, directrice of directeur daarvan? Dat je denkt van die herhunt nee, het allemaal? Nee, die drie. Dus de Jansen, Gilles Kok en Jan de Otto... die gaan het met z'n drieën doen. Oh, oké. Okay. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd... Hoeveel, hoeveel ze dan echt per maand aan huur moeten betalen. Maar ik hoop ik, ik, ik, niet dat ik mijn nulletje vergis. Nee, dat hoop je dan. Dat, je het nee, maar ze wilden volgens mij de bouwkosten eruit halen. Ja. Dat was echt zoveel volgens mij. Nou ja, als de gemeente dat heeft opgoest, dan willen ze dat toch wel weer terugkrijgen. Of uh, moet, ja. Ja, op een andere manier. Dat levert natuurlijk wel heel veel op, hè? Dat levert ook wel heel veel verbinding op. En dat wil je in de wel. Ja, eigenlijk ook wel. wel weer. Maar goed, het de eerste plan is dan al uit 2014. Toen zouden ze het hele pand uit 1854 gewoon even slopen. Daar, daar, ja. Dat zag er helemaal niet meer uit in een ja, kerkje. En toen hebben ze andere plannen gemaakt. En dat eigenlijk nu. Dus uh, elf jaar later is het toch iets moois geworden. En het is bijna klaar. Het podium is één meter langer. En groter dus. En er is een balkon achter met een traplift. Er is een bar die is naar achter geplaatst... waardoor er meer ruimte is gekomen. En uh, ze gaan proefdraaien in de december en in januari. Dan is echt open. En de officiële opening is ergens op um, 14 februari. Die Valentijnsdag, geloof ik. Dan gaan ze het echt officieel openen. Nou goed, en het gaat natuurlijk koren en toneelen in huis nemen. En uh, daar gaat het allemaal weer runnen. Goed, dus zover de ze berichten. Straks, Tweede geld vindt voor Rijdenprogramma. We hebben veel meer...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 Sweet Sister, what's it like to wear your skin? I've got you in my heart, no, I'm a Sweet sister, what's it like to wear your skin? I carry you in my heart, you know, I'm a Alweer een oud plaatje en het sweet sister heet dat. En wat. Oh ja, natuurlijk kerst. Ze ja, vergeet zich eraan te komen natuurlijk. Ja, hoor ik gisteren bij één Vandaag of zo. Nieuws, hoeveel mensen. Is... plaatje weer in de uh, Dat bleek dus dat was het ook alweer. 56 uh, uh, mensen zitten de kerst toch wel zitten. En dat er toch heel veel mensen ook tijdens de kerst nog wel uh, ruzie gaan maken over uh, politieke aangelegenheden en zoiets. Dat ze toch over politiek gaan praten. Dat, uh, nou goed, 26% ziet het niet zitten. Je hebt zoiets van, nou, hoeven mij allemaal niet. Dus nou hoe zei je met de kerst? Heb je er echt zin in? Of, uh, zie, zie je er ook een beetje tegenop? Dus ja, wel. Nou, ja, zie, zie je het wel een beetje tegenop. Maar zeker het, vers, het verslepen van spullen. Daar heeft het meer mee te maken. Ja. ja, ja zeker. Het, het, heb je nou wat in je mond gedaan, net Ik hè? Ja, wat een, was handig. Ja, handig hè? Ja, handig. Nou goed, nee, kerst en politiek, het wordt niet aangeraden, dat zag ik gisteren al. Dus nou ja ik, ja, ik weet het ook niet, ik heb al nooit zoveel problemen met kerst. Ja, je moet je gewoon een beetje aanpassen. Zo, wat, wat gebeurt er om je heen? Ja, maar je volgens mij je er je er heel veel al een beetje vanzelf bij jou in huis met dat soort dingen toch? Met wat? Met het kerstmaal en dat soort dingen. K wat? Kerstmaal? Dat het dat, dat, dat, dat veel geregeld wordt voor jou al. Met de kerst. Ja, ik wil, zeg maar wat ik moet halen. Ik haal de boodschappen, volgens dat vind ik helemaal geen punt. Nee. <laughs> maar het klaarmaken, dat gaat bij mij niet gebeuren. Nee. Nee. Ik heb niks met eten. Dus ik wil gewoon gezelligheid. Gewoon lekker slappen ahoeren. Ja, en, dat vind ik ook. Ja, dat vind, dat, ik ook dat ook vind, vind ik ook altijd leuk. Ja, zeker. Ja, zeker, dat is het belangrijkste. Nee, ja, ik, ik ook. heb op kerstavond mensen te eten. En de uh, uh, eerste kerstdag eet ik bij iemand anders. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Dus ik ga lekker die, uh, de, de vierde kerstdag, <laughs> gewoon die zondag daarna, ga ja? ik ergens naar een sauna, weet je. Of, oh, of ja. die maandag, die Oké. Okay. En ja. Uh, ja, of nee, nee het gaat komende, niet maandag, maar op maandag of een week. En wat ik wel heel fijn vind, is dat er wel twee weken gewoon, uh, dat ik bijna niet werk twee weken. Dat vind ik wel heel erg fijn. Oké, okay, twee weken. Ik heb een weekje tussen kerst en oude, die heb ik vrij ja. nou, goed. Maar je hebt natuurlijk de kerstvalt op een donderdag en vrijdag. En dus ja. ik heb twee dagen vrijgenomen, de 22e en de 29 ste Ja, ja. En, uh, en dan heb je nieuwsdag is dus dan ook weer op een donderdag. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk bijna twee weken vrij. Dus die vrijdag voldoen. denk ik van nou, dan heb ik wel weer zin om even te gaan. Ja, wel ja. Al dat uh, gehank, weet oh, je wel. Even, even, even koffie drinken op je werk is toch wel weer leuk. Ja, nou, toch? Ja, verontrustende bericht in de krant over China. Die kijkt uh, ongevraagd mee, le uh, lees ik in de Telegraaf het schijnt dat heel veel producten hier naar Nederland komen. Die kosten niet zo heel veel van die elektronische producten. En er zit vaak een bepaald soort wifi-verbinding mee. Waardoor al die data, wat jij zeg maar met dat apparaatje oppik... of beelden of geluiden... die schijnen toch bij China op een soort server terechtkomen. En die verzamelen al die data. Vroeger dachten we van... oh ja, dan gaat iemand weg maar achter zo'n scherpje zitten meeluisteren. Zo! En wat vond jij? Heb ik goede seks gehad. Weet je wel. Ja. Tegenwoordig hebben ze de AI voor natuurlijk. En die gaan natuurlijk filteren van. Hé, hey, hebben ze het over interessante dingen? En wat of voor kun... seks is dat dan? Is het dan seks tussen uh, hetzelfde geslacht en zo? Want, uh, ja, dat gaan ze je, want je schijnt in Amerika. Ja. Schijn je dus voor, voor vier, de laatste vier jaar dat ze je, je hele. Ja, ik had gehoord. Ja, ja. ja, ja. Dus gaan allemaal... kijken wat je, wat je allemaal op internet gezet hebt. En ja. wat je allemaal wel of niet uh, goedgekeurd hebt. Dus er worden hele dossiers bijgehouden. Ja, ja exact. ik zeg nou, ja. Ik denk niet meer dat ik mag. Ik heb dat filmpje van. Uh, uh, uh, Trump? Ja, van Amerika, first en uh, Holland, second. Tikke die dochter. heb ik ook gedeeld. Ja, ja, ja alsje, dus ik, ik mag niet meer. Uh, goed, als hier een man, uh, die ene man, een correspondent die heel vaak in Nederland is, die natuurlijk met de dochter van Nancy Pelosi is gedraaid. Sorry dat je naam mij spijt me. Maar goed, ja. die is ook heel openlijk over de politiek. Maar die vliegt ook elke keer terug naar Amerika. zou je denken, die zou ook nog. Wel... Ja, maar hij is, hij is burger, hè? Heesburg, ja, maar Hij ja, wordt niet zo kritisch uh. bekijken. Maar goed, als je, dat zal alles uitzoeken. Want die Trump mag gewoon niet tegengewerkt worden. Ja. Dat is de man van de waarheid. En daar moet je niet aan twijfelen. Maar goed, China heeft dus heel veel apparaten die ze voor heel weinig kan kopen. En uh, daar zit dus alle elektronica in. En wat, uh, ja, wat, wat dus eigenlijk informatie verzamelt en weer teruggestuurd naar China... En uh, zeker door Black Friday zijn veel meer mensen dit soort dingen gaan kopen. En is het toch wel verontrustend, zegt een uh, man, een techneut, die tijdens, uh, tijdens dit interview ook een apparaatje opensloopt. En het laat zien van, kijk, kijk, hier wordt het verzameld. Hier wordt het verzameld allemaal. Michiel Vos heet hij. Michiel Vos. Ik denk, ik zal nog eventjes, uh, ja, hij moet uh, even vast blijven houden. Ja, zeker. Dus, uh... De Vos Reinert en de Vos. En, ja, uh, dingen. ja het is al, hij wordt al steeds gewikster deze man. Ja. Ik denk, maar, en, maar ook steeds meer gevraagd ook. Dat ik denk van, joh. Ja, leuk. Zeker. Dus het is gewoon zijn baan helemaal geworden. Natuurlijk ja, is het zijn baan. Leuk. Goed, ja. goed. Nou, straks meer. Dus weer even een lekker bovje muziek uit de oude doos. Ach, een keer af dan was ik toch wel eens aan het gras wat voor muziek heb ik toch meer liggen? Nou, Brandon Benson, ken je die nog? convinced that I vandaag gebeurt, We hadden het net over China waar, waar heel veel uh, apparaten in. Apparaten worden gestopt om ons weer te kunnen afluisteren. Tekst van deze plaat, I find a tracking device in my shoe. Hoe te passen. Ik, had, ik, ik heb al die teksten naar geluisterd gisteravond. En dan zoek ik ze daarop uit. En je woordenboekje ja. daarnaast? Precies. <laughs> Brandon Benson. En uh, Eyes on the Horizon. En de man, uh, deze Brandon Benson komt uit de rock and Tours. En and de rock and Tours ja, wie zijn dat dan weer? Nou, die zijn deze. Dat zijn uh, deze gasten. En die zijn, denk hé, hey, dat gitaartje kennen we ook weer. Wie is, dat, wie is dat gitaartje dan? Ja, dat is Jack White. En die is dan weer van uh, Two Stripes. Nou, zo hangt het allemaal aan elkaar. Goed, Steady and go, dat was een heel groot plaatje van een aantal jaar geleden. Goed, dit is door de Radio. We kijken de wereld in en wat kunnen we melden? Ja, wat ik kan melden is ja. dat er, er schijnt dus echt een... Uh... Iets met die kaartjes te zijn of voor die, uh, het WK Voetbal. En het WK Voetbal dat is uh, volgend jaar van 11 juni tot, uh, tot 19 juli. Ja. En het schijnt dus dat er astronomische prijzen voor kaartjes worden gevraagd. En ze noemen het ook wel monumentaal verraad. Want is dus, uh, voor de finale kan je een kaartje kopen voor 4185 dollar. 4100? Ja. De halve finale 920, dus dat valt nog mee. Ja. Maar uh, ja, in de gewone wedstrijden, de, de, de 16e finale en zo. Ja, de 235, de 8 e 295. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Maar uh, er zijn wel goedkope kaartjes. Maar die zijn niet voor de loyale fans uit de bezoekende landen. Dus de kaarten in de categorie 4, die worden geserveerd voor de algemene verkoop. Maar ik heb ook geen verstand van voetbal. Maar is dit ook die gelinkte, zeg maar, de FIFA? Want dat, die prijs moest natuurlijk bekostigd worden. snap ik ja. al wel voor de, de man die de vrede, wereldvrede heeft gebracht. Uh, Donald Trump. Ja. Uh, die door die... Uh, uh, Wat je ook weer? Uh, wie zijn naam nou niet meer willen noemen? Nou, Trump op, me die andere man. weer. Biden? Nee, uh, <laughs> de, de, die, uh, de FIFA leidt. Infantilo. Oh. Infantilo. <laughs> Infantilo. <laughs> Waarschijnlijk is dat ze die, nou. twee, die twee kleine kleuters bij elkaar. Oh, ik vind jou zo lief. Je krijgt oh, ja. mijn prijs. Hier heb je een prijs. Ja, vind ik De wereld is een uh, ja. stuk vrediger nu door mij en zo Heel goed. Maar goed, dus de, de kaartjes zijn flink in prijs gestegen. En uh, nou ja, goed, ja... De mensen verdienen ook steeds meer geld, dus dat kan ook geloof ik toch? Niet? Nou, volgens mij niet. Nee, voorzitter. Oh, ik zit even te kijken. Meteen even kijken. Ik kijk even voor de voorzitter? voorzitter. Ja, Gianno Infantino. Infantino? Ja. Nou, Infantino zat je toch in de buurt? Ja, Infantino. Ja, zo wordt hij vaak genoemd. Toch? Dat is Omdat gewoon kinderlijk. Toch... Ja, ja, klopt. Infant? Ja, ah, ja klopt. Ja, dat is ook wel duidelijk. Ze zien altijd als je. Uh, ja, tevoorschijn komt op hele rare plekken. Denk je, wat ja, doe je daar? Maar het vrede, oh, Ga je ook bijdragen? Jazeker. Jij met die, voetbal, die voetbal brengt al heel veel wereldvrede. Ook, uh, ook die mensenrechten worden al zo goed beschermd dat ja. dingen die gebouwd moeten worden. En die zo. mensen die, die gaan echt hi ho hi ho gaan ze een nieuwe stadion bouwen, weet je wel. Ja. Onder perfecte omstandigheden. Ja. En ja. ze gaan uh, voetbalveldjes regelen in allerlei uh, gebieden. Zeker. Maar het was toch ook zo dat uh, Trump hem dan een hand gaf... en die ging niet meer weg, dus die stond ook op al die foto's. Ja, ja, ja. ja. <laughs> echt zo, dat je denkt, wat zijn we ja, toch bezig gegeven? Er zijn hè? echt twee van die gasten bij elkaar die echt... Uh... Nou goed, even kijken wat we nog meer op het lijstje hebben staan voor u. Oh ja, natuurlijk. Apparat hebben we een nieuwe single. Skip een Name. Modus Select, je had het apparaat, en toen apparaat en Modus Select uh, tijdens het optreden elkaar tegenkwamen. Waarschijnlijk stonden ze elkaar volprogramma of weet ook wat, en toen vonden ze het wel interessante samenwerking. Dus zijn ze eigenlijk een, een uh, samenwerkingsverbond aangegaan, het heet Modderat, en nu is het eigenlijk gewoon weer apparaat. En terwijl het eigenlijk gewoon weer als Modderat klinkt. Snap u het nog? Nou goed, we hadden het, uh, net hadden we het zeg maar over uh, de wereld, uh, wereldvredeprijs van de Viva... die uitgereikt werd ook al aan Trump. Ik uh, kom het toch even snel tegen. De wereld is een safer place now. Dank you all. Dank you. Have a great time. And Johnny, a tremendous honor. Ja, Thank Johnny. You. Johnny. Het klinkt als uh, dit, hè? Als Johnny. Ja, zeker, zo klinkt het een beetje. Zo, lekkere vrienden bij elkaar. Leuk hoor. Nou, Heer lekker. He? Ja, dat is ja. mooi om te zien. Nou, goed, uh, hij echt heilig in zichzelf en dat zullen meer mensen moeten doen eigenlijk. Alleen moet je daar niet alles aan de kant schuiven. En dat je denkt. Nee, dat uh, wil ik allemaal niks mee te maken hebben. Goed, kijk nog even, wat, wat zie je dan? Nou, een Amerikaanse vrouw is onderweg naar het ziekenhuis bevallen in een zelfrijdende taxi. Ja? En het bedrijf achter de taxi detecteerde ongewenste activiteiten schakelde de hulpdiensten in. Ja? Wat, wat apart dan, hè? Maar. Uh, de, de, de vrouw, het bedrijf belde de vrouw om te vragen hoe het met haar ging. Ja? Ik denk, hoe weten ze dan haar telefoonnummer? Maar uh, ze willen niet uh, toelicht hoe ze erachter kwamen dat er iets mis was in de auto. Maar zowel binnen als buiten de auto zitten camera's en microfoons. Dus als jij denkt, oh, ik ga naar de kroeg met een leuk uh, iemand in die taxi... Ik ga er even op de achterbank uh, ah, ook, ja. uh, leuke dingen doen. Zeker. Dan, uh, dan word je ook uh, verraden. Dan moeten ze weer eerst contact opnemen met China. En microfoons, hè? Dan moeten dus... ze weer eerst contact opnemen met China. Dat ze zeg maar, want China heeft het overal Ja, Misschien ja, via daar. Ja, ja. Maar het is niet de eerste keer dat iemand is bevallen in een zelfrijdende taxi. Anders is Warimodus een yeah. bedrijf, een taxibedrijf. En ze zijn er wel trots op een betrouwbare vervoerspartner te zijn voor grote en kleine momenten. En voor passagiers van alle leeftijden. Nou, nou ja, ik, we hadden het net al over dat ik met je me fantasies op Holstel gisteravond... door te zeggen, als iedereen dan gewoon een, een 360-camera bij zich draagt... en een zwarte doos, die we nu ook in de auto krijgen... die zat vroeger natuurlijk uh, in de vrachtwagentactograaf was dat... Ja. dan kunnen we natuurlijk alles terughalen en alles uh, veiliger maken. En, nou ja, dat is natuurlijk ideaal. Maar ja, als, uh, ik denk ook zo'n zelfrijdende taxi... Yeah. hoe schoon blijft die? die na iedere rit gaat die dan automatisch even naar het station... dat iemand even een blik erin werpt. Ja, als iemand als het geval is. Ja, dat lijkt me wel nodig. Of als iemand daar uh, dronken in stapt en die wordt naar huis gereden, wat prima. Maar ja, als die moet overgeven of zo, ja, dan uh, mag het ook wel even schoongemaakt worden. Nou ja, ik neem aan dat ze dat gewoon doen, hè. Maar goed, bloed op mijn achterbank wil ik nooit natuurlijk. Oh, was dat ook weer? Bloed op mijn achterbank. Was dat? Denk niet wit, denk oh, niet zwart. Ja. Oh, denk ja? niet zwart, wit. Ja, Oké, okay. ja, ja, ja. Ja, zo hangt alles weer aan elkaar vandaan natuurlijk. Oh ja, mooi. Ik sprak laatst iemand en er uh, zijn weinig mensen die deze band kennen. Wolf Alice dus schenen afgelopen vorige week te hebben opgetreden. En dat was een heel spektakel. Het is meer dan twee girls, maar daar zingen ze wel over. Just two girls. Oh, sorry. Goed, Tool Girls uh, uh, en Wolf Elves. Ik weet ook niet wat er misschien allemaal gebeurd is. Goed. Een vastlopertje noem je dat. Het loopt tegen tien uur straks naar tien uur straks. Nee, het loopt tegen negen uur. Nee, gelukkig, we hebben, we hebben nog zoveel. Ja, ik had nog zoveel. Dat klopt anders niet ook. Ja. Maar goed, straks in de tweede geld hebben we geschiedenis. En vandaag in de Telegraaf lezen we over België. Uh, onder druk om spaargeld... Uh, de spaafvold van Poet in stuk te slaan. Ah ja. Wat in, Poetin, wat in uh, Rusland. Vandaar die droos daar boven in de lucht, hè? Dat is misschien ja. Ja, een beetje pesten van, uh, laat het geld weer vrijvallen. Ja, in, uh, in uh, België zijn er dus nog 165 miljard eurotjes te vinden. Die zitten daar op een bank. Ja, die heeft Putin daar zo naartoe geloodst. Waarschijnlijk minder belasting of zo. Weet niet hoe het zit. Maar goed, nu proberen ze dat hier van Europa los te krijgen. Om Oekraïne. ja, dan wordt dat geld tegen je gebruikt. Dat is wel mooi natuurlijk. Maar de wever, uh, die is er nog niet helemaal over uit. Die zegt, ja, dat is wel leuk. Maar straks gaan ze dat weer terug eisen, Rusland... En, uh, dat, met dat ging, rente. Met rente. En dat is nog wel een, la, een aardig stukje. Dus uh, ja. nou goed, uh, de, hier zijn ze mee bezig om dat hard te maken. Dat het eigenlijk toch wel uh, loskomt. En een goede vuist kunnen maken tegen, tegen Rusland. Dus uh, de Belgische premier Bart Wever ligt dwars bij het plan van de EU. Om de Russische miljarden aan Oekraïne te, uh, te besteden. Ja, ik snap het allemaal. Het is allemaal heel spannend natuurlijk. <lacht> ja. ja. Ik heb hier een grappig bericht. Het gaat over een Spaanse vrouw. Jaar, die arriveerde consequent tussen kwart voor zeven en zeven uur op haar werk. Terwijl eigenlijk uh, pas mag ze om half acht inklokken. Oh. Maar toch bleef de vrouw steeds komen. Yeah. Uiteindelijk was die baas geduld kwijt. En die heeft de vrouw ontslagen op basis van ernstig wangedrag. Yeah. Met vroeg. En ze bleef volgens hem zijn instructies negeren. En arriveerde te vroeg, waardoor er, er nog niets te doen was. Nee. Dus er drukte niks bij. Dus ze is de rechtbank gestapt maar ze kreeg geen gelijk. Ik oh. dacht zelf van nou, dat is raar. Maar volgens de rechter was haar buitensporige stiptheid niet het probleem, maar haar koppige weigering om zich aan de regels op de werkvloer te houden. Ja. Ja, nou, ja. Ik, ja ik denk dan ook weer van. Nou, die hebt misschien geen goed huwelijk, weet je wel? Want dus die denkt van, nou, ik ga weg. Ik, uh, ja, dat ik, is uh, ik slaap niet goed en ik ga maar vast naar mijn werk. Dan weet ik zeker dat ik op tijd ben en zo. En je is er geen auto. Dus heb je in de auto kon blijven zitten? Ja, dat kan even, je. Tegenwoordig met die telefoons kan je gewoon een boek lezen in de auto. Dus ga je gaat gewoon een boek lezen om daar even tot ja. rust te komen. Ja, precies. Ja, je ja. moet je aanpassen aan de regels. Ja. Wat wordt er van je verwacht? En ook meewerken, niet je eigenzinnigheid doorvoeren. Nou, maar ja, maar nee, wij goed. hadden toen de tijd zo'n pasje en dan kon je naar binnen. Maar je kon dus ook gewoon niet. Uh, Inlof, pasje, je, je kon je nog kon niet naar binnen, want die nee. deuren waren zo afgesteld. Okay, nou, dus dan, dan moesten ze denk. zoiets doen. Ja, nou ja, goed, het is wel mooi. Ik denk zeker dat een ander bedrijf komt zeggen... kom we bij mij werken. Ik ben al ja, 7 al open. Ik betaal je alleen niet extra. Nee, dat zou denk, ook wel niet krijgen, ik wel die krijgen, Eigen kosten, nou goed. Op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. Geschiedenis. En wie is er allemaal jarig? Ach, je hoort het zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.